Nee, dat wil ze wel en ik zie dat eigenlijk wel zitten, maar aan de andere kant ook weer niet. Want we hebben altijd gekampeerd en dan s'nachts naar die wc buiten en dan weer met je tasje. Dat. Dus daar moeten we nog even over denken. Dat nee, viel de laatste tijd zo weinig nieuws te doen. Ja, dat is waar. Dus. Ja. Ja. Nou ja, juist in die, in, die, in die akelige tijd. Mensen zijn ja, gaan freubelen. We, we hebben wel wat nieuws gedaan. We hebben al onze coniferen die twee meter bij anderhalve meter waren, hebben we eruit geshoot. Oh, ja. oh.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 <laughs> ik eet nu zakken sla en uh, komkommers <laughs> en tomaten. Dat, en dat denk je nee, vroeger niet? Nee, niet. Nooit niet. Ah. Dus uh, ja, drastische verandering. Maar ja. af en toe nog wel een kipfiletje. Nou ja, ik moet maar hoe komt dat? Waar waarom... Uh, uh, ja, weet niet. Er kwam een verschuiving en... Uh, aangepakt. Je kan hem laten leren, maar ik heb hem aangepakt. En het voelt goed. Het was er tijd ervoor misschien. Maakt je zorg zorgen over je gezondheid? Nee, nee.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 Ja, het was heel gezellig, okay. is... <laughs> waardoor we zelfs een station gemist hebben. Ja, doordat we zo in gesprek waren. Met ja, golven, ja. Wat? Wat is er fijn aan golven tot nu toe? Wat vindt u ervan? Het is straks lekker in de natuur, lekker buiten, een ja. uurtje of twee, drie, of ja. ronden lopen. Even, even lekker alles van je af. Ja, dat duurt best lang, hè? Uh, het kan. Het, ja. kan, het ligt aan hoeveel uh, hols je loopt. Je hebt 9 holes of 18 hols. Dat ligt er dan aan waar je dat gaat doen natuurlijk. Bent u er helemaal mee begonnen of deed u dat? Al? Nee, helemaal begonnen. Helemaal begonnen. Ja. Dus dat is best wel een stap. Dat, uh, ja. Ja, dat is wat anders. Maar leuk. Hoe, hoe kwam je er zo bij? Uh, van mevrouw vrouw gekregen. Cadeau. Een cadeau? Uh, dus u, wat, heeft u nou, wat heeft u dan cadeau? Geef je precies een, een hele golfset? Nee, Ofzo? ik heb uh, een, uh, bij de sportschool is een trackman. En daar kan je dus oefenen.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 Dat is voor ons niet nieuw. We hebben de caravan en de... Uh, u heeft de dus, uh, Is het misschien dat je naar, naar nieuwe plekken bent gegaan? Ja, dat altijd. Ja. Ja, altijd. Ja. altijd? Meestal zoeken we toch wel uh, een, een andere camping dan uh, het jaar. Misschien dat er een aantal jaren tussen zit dat we eens terug gaan, maar meestal uh, uh, echt nieuwe, in, in nieuwe plekken. Elke keer een nieuwe plek toch? Ja, ja. Dat is iets nieuws doen, dat ja. tellen we mee. Ja, oké, okay. dat is waar. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Op zijn minst niet voor schut zet, want het wordt. ik weer lekker. Vanessa Paradis en Be My Baby. beetje moton achtig Als je dat wat zegt hoor. Mij wel, maar misschien, misschien jou helemaal niks zou zover kunnen. Verder, buurman. En uh, tijd voor iets nieuws. Speciaal voor Jeroen. Want die vond het een mooi nummer passend bij zijn reportage. Uh, mag ik je nog even wijzen op onze website. Www.go-rtv.nl. Doe ik traditiegetrouw. Want er staan natuurlijk hele leuke artikelen op. En um, eentje die ik je toch wel zou willen aanraden is: deze: een kijkje in het leven van een ambulancechauffeur. Nou, gewoon een mooi verhaal. Leuk om te lezen. En uh, als je toch even niks te doen hebt, en als het straks twee druppels regent. My blood, tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, cause the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 así no porque muy Als por eso no te weet, dan moet je het weer leren. Als dan moet je het weer leren. Als je het Vida la fortuna de hand. Ik heb de toekomst in de hand. Ik heb de toekomst in de hand. Ik heb de toekomst in de de verdad, por eso un día lo encuentro toekomst de nada, lo mismo ya callé.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 Ik heb toch van die geweldige collega's hier bij heb. Ja, die tikken me op de schouder. Het lied wordt niet meer gezongen door. Uh